1 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Door een ongeluk blijft de A2 ter hoogte van Geleen. Richting het zuiden tot teken 6 uur voor een groot deel afgesloten na een ongeluk. Rijkswaterstaat hoopt de weg voor het begin van de ochtendspits te kunnen vrijgeven.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 De Achterhoekse zorgorganisatie Sensire heeft ontslag aangevraagd voor alle 800 thuishulpen. De organisatie wil niet wachten tot gemeenten aangeven hoeveel hulp ze na 1 januari volgend jaar willen afnemen. Sensire wil nu door collectief ontslag aan te vragen voorkomen dat de zorgorganisatie een groot financieel risico loopt. Sensire zegt dat de gemeenten in Oost-Gelderland nu geen contracten willen afsluiten... omdat ze hun beleid nog moeten aanpassen op Haagse bezuinigingen.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 Hartelijk welkom terug bij Luna. We zijn er nog twee uur en het is hier uh, een gezellige bende. Want we hebben drie... Uh, ik heb drie gasten hier nu aan tafel zitten. Het daarvan heeft... Nee, alle drie heeft u ze al gehoord eigenlijk. Peter Schuitema en Guido Kef van uh, Nuku Hiva. Die zijn hier. Dat zijn de winnaars van de Triodos Hart Hoofdprijs. Daar hebben we het uitgebreid over gehad in het eerste uur. En Diederik Rijpstra die is hier ook componist, trompetist, woonachtig in New York. Heeft een, een nieuw nieuwe album uitgebracht... Het album heet The Living City, komt daar nummers van laten horen... en gaat ook spelen live. Dat vind ik zelf altijd het allerleukste altijd als dat gebeurt. Maar, maar ook van de muziek van de, de cd is natuurlijk hartstikke mooi. En wij hebben een, een vraag voor luisteraars. Uh, dat is in het verlengde van waar we het net over hadden. Dus uh, u kunt eigenlijk al uw vragen stellen aan Guido, Kef en Peter Schuitema... over duurzaam ondernemen, over fairtrade mode... mooie duurzaam gemaakte accessoires, tassen, schoenen, armbanden... Uit Tibet of uh, misschien... Nepal. Tibet. Nepal. Nepal. Nepal, we weten het ja, nu. <laughs> Excuus. <laughs> we zijn eruit. Uh, en en ja, wij willen ook wel weten... Um, waarom sommige mensen, waarom u misschien wel... ik weet niet of u dat ook doet... Uh, ja toch graag zo, zo goedkoop mogelijk uw koopt. Ook al heeft u wel geld. En uh, als je daarbij bedenkt dat dat soms dan niet allemaal even eerlijk verdeeld wordt... de opbrengst daarvan, dan kun je dat afvragen. En, en de vraag is ook, heeft u geld over voor duurzame mode? Fair trade mode. Uh, en als er een winkel bij u in de de buurt zou komen, zou u daar dan heen gaan. 0800 1121, dat is het telefoonnummer. 0800 1121. Uh, de mail is casaluna.ncrv.nl. Casaluna NCV.nl En hekje Casaluna hebben we voor de twitteraars. Uh, ik kijk even of er al gebeld is of we iemand aan de telefoon hebben. Hey. Maurits hebben wij aan de telefoon. Als ik het goed gehoord heb. En dat heb ik wel goed gehoord. Maar Maurits daar? Ja, dat klopt. Hallo. Goedenavond. Zeg het maar. Nou, ik, ik zat, ik viel midden in het gesprek. En uh, uh, ik zat na te denken over het uh, vrijblijvendheid, zeg maar, uh, uh, wat, wat je zou kunnen genereren. Uh, kijk, er werd gesproken over franchisen in Den Bosch. En ik dacht, waarom wordt er nou nagedacht in traditionele concepten als fra franchisen? Terwijl je ook zou kunnen denken in... Of we hangen er een coöperatie boven met een ideeel doel. Uh, uh, en we laten mensen veel meer vrijheid om een bepaalde kwaliteitsgarantie te hebben en initiëren dat door uh, de kennis die we al hebben opgedaan de afgelopen tijd. gewoon vrij te geven. Mensen mogen putten uit bestaande bronnen. Je ontmoet elkaar een paar keer per jaar. En dan stimuleer je die hele markt op een totaal andere manier. Heb je over dat soort? concepten ook nagedacht. Dat was eigenlijk een beetje mijn vraag. En zijn jullie het eens geworden toen? Dat is natuurlijk ook een grote vraag. Wie kan daar wat over zeggen? We hebben er nog nooit over nagedacht, ik vind het eigenlijk een heel goed idee. <laughs> Want het versimplificeert alles. Ja. Peter, waarom heb jij er niet eerder over nagedacht? En dan kom je in een co-creatieve omgeving, noem ik dat maar even, om populair uit te drukken. Maar, ja, weet je, ik hoor uh, veel harts bij jullie en uh, uh, waarvan ik denk van, oh het zou prachtig zijn als meer mensen dit zou kunnen doen. En volgens mij hebben jullie een bulk van goede ervaring. Uh, en in zo'n um, ja, coöperatie-idee kun je dat ook maar nog enigszins ideeel, zou ik maar zeggen, regisseren. Maar, maar help je dan je concurrenten? Begrijp ik dat goed of niet? Nee, nee, nee. Want ik ik nee, denk ik niet dat je dat bedoelt. Marit? Nee, nee, nee, nee. Ik denk veel meer dat je een beweging op gang brengt. En ik denk dat dat ook, ook al is dat gedeeltelijk concurrerend... Dan is dat ook gezond. Uh, Fairtrade, Play on us, dat soort ideeën. Ja, ja nee, ik, ik denk dat, dat uh, het helpen, dan krijgen we een heel ander andere idee van onze winkel. En, en de reden waarom wij in het verleden nooit eerder aan, aan franchise toegegeven hebben, is dat we het ook een beetje eng vinden om, om je concept uit handen te geven ja. aan iemand die misschien niet dezelfde energie en liefde erin stopt. En dan ja. hebben we ook nog het gevaar dat aan Nuku Hiva de naam Floortje Dessing hangt. En, en ook die kunnen en mogen we niet in gevaar brengen. Maar er zijn vele mogelijkheden, denk ik, zeer zeker één die jij nu aandraagt... Uh, waar we nog niet over nagedacht hebben. Ja. Nee, het hoeft ook niet per se en... Nuku Hiva te heet. Nee. nee, dan niet. Op het moment dat jullie naam gekoppeld is aan... Uh, we zijn ooit de, uh, uh, de initiators geweest van een coöperatie... Uh, om even een grotere koepelmaakcoöperatie maar een coöperatie te noemen. Ik weet niet of dat de juiste rechtsvorm is. Maar dan geef je wel aan van ja, we hebben iets in de markt gezet... en uh, uh, daarmee kennis gedeeld en ervaringen gedeeld. En volgens mij gaat het dan over uh, wat is een uh, duurzame beweging in gang brengen. Ja, Maurits, ik uh, dank je wel voor deze bijdrage. Volgens mij uh, is het duidelijk en ze gaan erover nadenken, denk ik. Zeker. Zit... We denken er al over na. Dank je wel, Maurits. Oh, die zal weg, volgens mij. Goed, is er nog een beller? Of... Nee, die is er nu even niet. Die komt uh, zo meteen hopelijk. Dan, dan even naar Diederik Rijpstra. Want we, we hebben jou net uh, horen spelen op de uh, trompet. Mooie microfoon zit daar aan trouwens. Een soort, het, is een beetje, het ziet eruit als de staf van Sinterklaas, maar dan heel ja. klein. Ja, maar dan ja, heel klein. Ja, typische, ze worden ook niet meer gemaakt. Typische trompet. -microfoon. Ja, ik hoorde ook dat had hem ook vroeger. Oh, echt waar. Ja. Mooi, even naar jou. Want, wat, wat, ja, um, wat voor muziek... Maak jij? Wat voor muziek componeer je? En wat voor muziek uh, speel je? Ja. Want het is niet, uh, eh, niet uh, heel makkelijk te benoemen. De, de makkelijkste vraag. Ja ik, ja, ik weet het ook niet. Um, uh, is het begonnen met jazz? Ja, ja, ja. ja. Op, op, ik ben aan het conservatorium. Uh, daar heb ik gestudeerd. En daar heb je, had je, toen ik begon, twee richtingen. Klassiek en jazz. En uh, ik heb jazz gedaan. Uh, er zit zeker ook in deze nieuwe plaat... Uh, heel veel jazz um, maar ook wat um, er zit veel Philip Glass in Minimal. ja, ja een beetje dat repetitieve dat, dat hoor ik er wel in en ook af en toe wat rockachtiger en ik ben ook voor deze plaat heb ik veel gewerkt met samples, dus geluid opgenomen en dat heb ik verwerkt in de stukken. Ja, dat moet je even uitleggen, want uh, nou, zoals gezegd woon jij in New York sinds wanneer eigenlijk? Sinds 2009. En uh, die stad inspireerde jou misschien dan niet bij de nummer wat we net hoorden, maar wel veel, bij veel andere muzieken? Ja, ja, ja, het is, ja, het, het, het uh, er staan een aantal stukken op, waaronder uh, de, de titeltrack van het stuk, The Living City. En dat staat eigenlijk voor de hele plaat, namelijk de, de energie die je, die je voelt in een, uh, op een bepaalde plek. Ja, en je bent ergens op, op een bepaalde plek in New York gaan staan, ja. 20 uur of zo, in ieder geval heel lang? Ja, ja, ja, ja ieder, ieder uur van de dag, dus ieder heel uur heb ik daar iets van drie minuten geluid opgenomen. En uh, dat heb ik zeg maar gecomprimeerd tot zes minuten. Het stuk begint om vijf uur s morgens en dan, uh, dan, dan hoor je een blaadje zo over de stoep. En dan hoor je de eerste voetstapjes en dan hoor je, Hey, En zit daar dan ook, ook nog wat trompetmuziek doorheen? Of, of ja, ja, ja, daar overheen heb ik dan iets gecomponeerd en dat spelen we dan met de band. Dus dat gaat, dat gaat eigenlijk mee met, die, met één dag... Dus het begint heel rustig en het wordt grover en groter. En, en dan gaat het weer helemaal. Dan gaat het weer slapen. Is dit ook dit soort uh, uh, initiatieven, dit soort manieren van muziek maken waarom jij uh, onconventioneel wordt genoemd, een intuïtieve en emotionele speler? Ja, dat weet ik niet. Ik weet, ja, ik, ik pretendeer niet nieuw te zijn of zo zelf. Hmm. Ik bedoel, er, er, uh, er zijn vele moderne, klassieke componisten die. die uh, Hele gekke dingen hebben gedaan die ik nooit zal doen. Met helikopters, stringkwartetten en weet ik veel wat. Um, maar ik, ja, ik werk wel altijd vanuit mijn intuïtie. Dus ook, ook merk ik, als ik, ook als ik componeer... dan uh, ik, ik krijg ik een idee en dan ga ik dat onderzoeken. En soms dan loopt het... Goed af? Ja. Of, <lacht> <lacht> of, ja. Of niet? Nou, dat nummer uh, waar, waar je net over had, kunnen we dat horen? Welk, welk hoe heet dat nummer? Ja, dat kan. En dan, en, dan misschien niet helemaal alle zes minuten? Nee, maar, nee, maar dan doen. het begin en dan... Um, Stoppen en... om uh, half twaalf of zo. Ja. Half niet, niet, niet, niet vannacht, maar half twaalf. Uh, half twaalf op de dag in New York. Je hebt toch wel opgelet. Ah, ja ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. Lekker druk in, uh, in New York op dit moment. Het is echt meer op de dag lijkt mij. Hè? Ja, in de grote winkelstraat, de, de, de niet duurzame winkelketens. Ja, over duurzaamheid gesproken. Ja. Heb jij een beetje meegeluisterd? Net? Ja, een beetje. Ja, niet, maar niet alles. Je maar, moest je ook klaarmaken natuurlijk voor jouw eigen optreden. Ja. Maar heb jij, als jij kleding koopt, bijvoorbeeld of andere spullen, let je erop hoe het gemaakt is, hoe duurzaam het is? Nee, met kleding niet. Nee, ik, dat, uh, maar ik, ik ben heel erg van de, de MSC, vis en zo, en, en met voedsel vooral. Maar, uh, maar kleding nog niet echt, nee. Maar vanaf Me nu wel. Vanaf nu, absoluut. <laughs> ja. Ja. Merk je er überhaupt iets van in New York, van dat soort... Uh, bestaan die zaken, ken je ze? Duurzame kledingzaken. Ja. Zaken. En, en is duurzaamheid daar, nee. daar sowieso in Amerika, maar nou, in New York hebt, een ja, item? Ja, je hebt, je hebt natuurlijk wel die, die vintage-beweging van die, al die ja. hipsters ja. In, uh, in, in Williamsburg. En die, ja. Maar dan rijden ze volgens mij naar, naar uh, de, ergens in het midden van Amerika. En okay, dan krijg je ja. die, <lacht> die, die grote trucks. Ja. Er, ja. Ja, ja, dat doet het effect enigszins er niet. Ja, ja nou, nee, ik, ik, ik, ik ken het niet, nee. Hm. Goed, gaan wij eens even kijken hoe het in Nederland zit. Max is nu aan de telefoon. Ja, dat Al klopt. Hallo Max. Goedenavond. Ja, ik hoorde jullie uh, programma straks en uh, voor één uur had ik net eventjes uh, de radio aan. En daar werd de vraag gesteld, uh, hoe komt het dat sommige mensen toch die goedkope kleding kopen, en dat zijn natuurlijk niet sommige mensen, maar heel veel mensen die dat doen, en ik denk dat er heel veel van die mensen gewoon te weinig budget hebben... om uh, zich echt dure kleding aan te kunnen schaffen. Ja, ik, ik, ja ik, ik, ik denk dat daar een grote waarheid in zit. Maar veel mensen die goedkope kleding kopen... die kopen heel vaak goedkope kleding. En, en uh, nou, soms... Dat is de vraag. Ik, uh, ik geef zelf hooguit 50 euro in een jaar tijd uit aan kleding. En meer kan ik me ook helemaal niet permitteren. Ja, maar dat, dat was ook niet de vraag eigenlijk. De vraag was meer als het je nou wel kan permitteren... waarom doe je het dan toch niet? Ik begrijp als het je niet kan permitteren... dan is dat de keus die je wellicht maakt. Maar als, als, als, als, als, als je die keus hebt om die, zeg maar voor wel duurzame krein te gaan... waarom doe je dat dan niet? Dat, dat geldt dan ja, geval, daar, daar heb niet. ik natuurlijk ook geen antwoord op. Want nee, in, die, in die situatie uh, verkeer ik gewoon niet. Nee, dat begrijp ik. Zou, zou je het doen als je, gel, als je meer geld had? Zou je daar dan uh, anders mee omgaan? Ja, dat is, dat is natuurlijk ook de vraag. Want dan zijn er misschien weer andere prioriteiten die, uh, die nog belangrijker zijn. Ja. Ja, dat zou kunnen. Maar als je bijvoorbeeld... want je hebt, Ik weet niet of je het nieuws hebt gevolgd over die toestanden in Bangladesh. Waar ja, dat, natuurlijk... Van, uh, dat ontgaat niemand, denk ik. Nee. Maar als je dat ziet, wat, wat denk je dan? Ja, uh, dat is gewoon een uh, grote ellende. Maar aan alle kanten gebeuren uh, vervelende dingen. En ja, daar is het misschien te makkelijk mee afgemaakt. Maar uh, ja, het is, het is jammer dat, dat die dingen gebeuren, maar... Uh, ik weet niet of je daar direct de consument hier de, de schuld van kan geven. Ja, nee, dat is waar. Um, ik dank je wel voor het bellen, Max. Akkoord. Goeienacht. Ga Dag. ik even kijken, er is een... Uh... Oh, meneer Hofman is aan de telefoon. Dat is helemaal, dat is helemaal correct. Goedemorgen. Ja, ja goedemorgen. Goedemorgen. Um... Uh, ja, ik ben het met de vorige beller helemaal eens. En ik ga mij daar uh, compleet dan ook bij aansluiten. Maar ik doe niet anders als tweedehands kleding. Zo niet derdehands kleding dragen. En dat is natuurlijk ook heel duurzaam. Heel duurzaam. Uh, dit heeft te maken met het volgende. Uh, toen ik uh, nog klein was, waren wij met vijf kinderen. Ik was dan de oudste mijn broer kreeg dan mijn kleding. Ja. En, en daarna uh, een zusje, misschien nog een keer een tarui, van over en weer. Ja. Maar, en nou komt het, dan gingen wij naar school, en op school waren dan, de, laten we zeggen, het waren toen nog gulden, de schoenen, hè. En daar liepen mensen met schoenen, honderd uh, gulden, en wij kwamen daar met van 15 gulden. Yeah. Uh, Mijn broer had dus al de schoenen van mij aan. Maar wat is het dan duurzaam? Dan zeg ik, want uh, degenen die dan uh, op school zaten, die zien dan ergens weer een sterfpot: er is weer iets nieuws, de schoenen gaan weg, niemand krijgt die dingen, ze zijn afgedragen. Uh, ze, nee, ze zijn niet afgedragen. Uh, de, ze zijn uit de mode en er is iets nieuws... en er wordt iets, uh, iets anders uh, uh, in gedaan. Ik ben, ik ben hiervan overtuigd. Ja, maar meneer ah. Hofman, koopt u, koopt u ook tweedehands kleren... omdat dat inderdaad duurzaam is en omdat het milieu niet belast... of, of is het gewoon een financiële kwestie? Nee hoor, nee, dat heeft daar niks mee uit te staan. Dit heeft puur te maken met de, de duurzaamheid. Ja, en, en Want, uh, uh, wat... Wij willen de natuur een klein beetje. Ik leef namelijk in een tent al uh, bijna 25 jaar in het bos. In een tent zegt u? Ja wel, hoor. Zo. <TI palace> ja, ik ben de one and only Hoffman. Ik, uh, ik ben een vaste luisteraar van Radio 1. Uh, de, a, en, en ik leef zo. Ja, ja. Uh, dus maar het, u... nog, nog heel even over die kleding dan. Want uh, let u heel erg op of het, of het een beetje modieus is of het leuk staat. Of, of maakt u dat niet zoveel uit? <t blacks ambassadors> Uh, nou ja, kijk, ten eerste het moet schoon zijn en ten tweede het moet uh, warm zijn en het moet, uh, en, en, en het moet je pasen. Ja, Maar, maar wat, wat... Kan, wat kan mij nou schelen als je je ogen dicht doet en uh, <lacht> de, dat, dat, dat heeft daar helemaal niks mee uit te staan. Maar waar ik, waar ik mij uh, zorgen om maak, en dat zei ik net ook tegen uw collega, ja. um, uh, dat is dat die kleine kinders... Op school daar zoveel strijd uh, om, om, uh, om hebben. Van kijk eens wat ik heb. En zo'n klein kind die komt daaraan omdat mama bijstandsuitkeringsgerecht... Uh, ja, dus, uh, en die het kan niet kan, meedoen. Ja, uh, ik kan ook hem eens. Ja, meneer Hofman, ik dank u wel. Even uh, Guido. Ja, ben ah. ik met hem eens. Ik ben ook heel erg voor schooluniformen. Yes. <laughs> echt fantastisch. Een ja, maar meen, dat meen je? Dat je meen je ik heel erg. Want kinderen moeten zo zeg maar, zich onderscheiden met kleding, arm, rijk, uh, afkomst, you, you name it. Als iedereen lekker hetzelfde uniformje neemt op school, dus is voor die ouders. Ik heb geen kinderen, Peter. Maar het <laughs> lijkt me fantastisch. Het, mij. het scheelt ochtends een hoop strijd. Gewoon hetzelfde nee. pakje aan. Nee, dat is absoluut een feit. En, en ja, dat, maar als want... je van mode houdt, dan wil je mm. toch geen schooluniform Ja, dat wordt kinderen van 5, 6, die houden toch niet van mode. Nee, nee maar dan jij moet... houdt van mode. Dan, dan wordt het een op school. Nou, ik vind het een mooie ding. Als ik in landen ben waar, waar dat zo is, dan vind ik dat ook al heel erg leuk uitzien. En, en, en jij, Peter? Ja, ja ik, ik ben wel heel trots als mijn kind er leuk uitziet. Maar ik denk dat het niet alleen uitmaakt wat hij aan heeft. Dus ik, ik, wat Kira zegt, snap ik heel goed. Maar ik zie het in Nederland niet snel gebeuren. Ik ga maar, het strijden. Nee, volgens, volgens mij is dat. niet. Ja, ik ga echt maar maar dat, dat, dat, Wat deze laatste bellen zei. En dat, dat, dat is, wat hij doet is recycling. Is gewoon, en, en dat is de meest duurzame vorm die er is. Dus ja, wat hij doet is heel erg goed al heel erg lang. Ja, en ja wat hebben jullie daar wel eens? Doen jullie, hebben jullie daar wel eens over nagedacht? Om ook iets met tweedehandskleding te doen, of? Nou, dan? we hebben diverse acties in de winkel gehad. Wij hebben elk jaar door mij een inzamelingsactie. Dus je de oude kleding, ongeacht wat het is, inlevert, krijg je korting bij aanschaf van nieuwe kleding. Ja. En wij doneren die kleding weer. laatste keer heeft het uh, Leger heils. legers heils, heeft bij ons, uh, ik geloof, 40 kilo kleding opgehaald. Wat we ingezameld hadden. Oké. Okay. Dus dat, dus dat werkt echt wel. En verkopen? Zou dat ook kunnen? We hebben we Heb, wel over nagedacht, ja. ja. Maar dat, dat, dat vinden we ook moeilijk. De... Maar ja. Wij wilden een soort nou, ruilrek nog, uh... maken in de winkel. Dus zeg maar een meter vrijgeven. Dus dat daar Iedereen mag daar een klein stuk ophangen. En als je dus zeg maar uh, een, een jas ophangt, je, krijg je twee punten. En een t-shirt heeft één punt. Dus hij je twee t-shirts mee terug mogen nemen. Een soort recycle-rek. Maar ja, dat, dat zit nog steeds in ons hoofd. Dat willen we ook nog steeds nog een keer gaan doen. Maar... Misschien moeten we dat nu eens gaan doen. Maar, Misschien moeten we dat maar eens Maar is er ruimte, die ze heeft toch dan maken we ruimte, Daar maken we ruimte voor. Ja. En jij zei, in, in New York gebeurt dat veel? Tweede, ja, laatst hebben we lekker gegeten bij de Italiaan... omdat we onze hele kledingkast hadden uitgemest. En dan ga je met zo'n grote koffer in een rij staan. En dan uh, gaan ze al je uh, kledingstukken bekijken. En dan denken ze, het, het, moet wel, dat, dus, het is wel belangrijk hoe het eruit ziet... Als je mm -hmm. een geitenvolle trui neerlegt... dan hoeven ze hem niet te hebben. Maar dan pikken ze er de dingen uit waarvan zij denken... dit gaan we verkopen in de zomer. En dan je krijg je een, een, een derde van de prijs. Dan. Ja. Een derde van wat zij er voor dingen te denken. Ja, dus, te, dus zij krijgen. hangen hem voor 15 dollar in de winkel. Dan en krijg dan krijg je er 5 dollar voor. Oké. Okay. En, dus en dan, dan krijg je 1 dollar voor. Nee, nee, wij oh, zijn we zijn voor dat geld. Oh. We hebben lekker pizza gaan oh. eten het Ja, Klinkt ook goed. Uh, misschien is het leuk dat jij nog even wat gaat spelen of, of, ja. of wat wil je? Wil je wat laten horen of wil je wat spelen? Uh, nee, ik ga nu wel even wat spelen. Oké, okay. wat ga je doen? Laten. Wat ga je spelen? Ik denk dat ik een, uh, een uh, vrije improvisatie ga doen. Oké, okay. ja, een en, duurzame improvisatie. Duurzame, ja, duurzame Kun jij dan zeggen, waar, waar, hoe ga je dat doen? Uh, gaat het gewoon staan en er komt wel wat? Of? Nou, nee, ik, misschien, ik, ik zat te denken, misschien uh, kan ik... Uh, kan ik ook, ook een, een soort van uh, een stad nadoen... die slaapt en dan wakker wordt en dan weer gaat slapen. Maar dan heel snel. En ja. alleen maar met een trompet. Oké. Okay. En kijken wat er gebeurt. Nou, we zijn heel benieuwd. Misschien nou. gaan we wat dansen. Diederik Rijpstra, <laughs> die gaat Dat nu even... Dat is wel een idee. Zullen <laughs> nou, we nee, ze gaan dansen. Nee, met dansen? <laughs> Jullie hebben nog een dansje te doen met die prijs natuurlijk. Nou. Even kijken, Diederik... Die moet die microfoon weer... Ik, had, ik werk nou toch al best wel lang bij de radio, want dit heb ik nog nooit gezien, dat ding. Nee? Er zijn hier vele trompetisten mee voorgegaan. N nou, nee. dat is inderdaad ook waar. Dat ja. valt wel mee. Ja. <laughs> maar gelukkig hebben we er nu wel weer eentje. Ja. Helemaal voor ons uit New York gekomen. Die waren nou, we. Diederik die Rijpstra. <laughs> Roll <laughs> it Uh, uh, mooi. Ga, ga even zitten als je wil. Dat, dat is mooi. Hij, die viel echt in slaap, hè? Dat kon je horen. Op ja. het laatst. De stad komt tot rust. Die mensen ook. Ik dacht altijd vroeger bij mensen die een beetje lucht uit zo'n trompet kregen... dat ze er niks van konden. Dat, dat dacht dat, ik al. Ja. Ja. Maar dat hoort. Het is nou ja, te vaak gebeurd. Ja. ja, je kan ervoor kiezen. Ik vind het dus dus bij mij heel soms mooi. ook zo, hoor. Dat die lipjes even niet werken. Dan, uh, dan uh, komt er ook niks. Maar het... het, het uh, ik vind Krijg het heel er. mooi. Ik vind dat ook wel mooi. Ja, het, het krijgt iets meer... Ja, uh, uh, yeah. het ademt wat meer op een maar of andere manier. Is dat een aparte stijl dan? Als je zo, want wat, wat heb je inderdaad vaak, die moment dat de lucht doorheen komt? Is dat een nou aparte stijl? Nou ja, Chad de, ja, de, het, het, het, Baker, hè, die had dat ook wel een beetje. Dat Die had ook geen tanden bijna. Dus... Uh, die moest wel. Er er wel. <laughs> <laughs> maar ja, een... Um, uh, uh, Nederlandse trompetist Erik Vloeimans, die, die, die uh, doet daar ook wel veel mee. Het, uh, ja, je moet, er, uh, je moet het horen, zeg maar. Ja. Als je het, het, Leuk. Het, het, het heeft wel iets. Het is een effect. Dit zei Diederik Rijmsch. Ik ga nog even de namen noemen, want af en toe dan hoort u stemmen... en dan weet u misschien niet precies wie het is, maar uh, Guido Kef is er ook. nog ik nog even jouw stem horen? Ja. ja dat was de stemmen van Guido en Peter Schuytema. Ja, ja, ja, ben er nog steeds. Ja, ja, nou, en we gaan nu aan de telefoon uh, praten met Ria. Hoop ik. Allemaal daar zo in de studio. Hallo. Uh, ik had een opmerking eigenlijk. Dat ze de wereld omdraaien. Dat ze alles bij de consument neerleggen. Maar het is degene die het inkoopt. En het produceert. Die ons dat aanbiedt. Al die... FLUT-artikelen. Ik vind FLUT-artikelen. Maar waar koop je zelf je kleren? Uh, ja, bij iets betere zaken. Ik koop liever één iets wat mooi is... en waar ik kwaliteit heb... dan dat ik twee dingen koop waarvan ik denk... nou, ik vind helemaal niks. Ik heb ooit eens een onderhemdje gekocht bij H&M. En je wast het en je gaat strijken... en het zit helemaal niet in een model. En het is totaal verkeerd geknipt... Ja. De, de, de weef van de stof. Dus het zit helemaal scheef. En toen dacht ik, nou, daar hoef ik niet meer naartoe te gaan. Want het is... Ik vind het niet mooi. Maar je koopt bij duurdere winkels. Let je ook op duurzaamheid? Ik... Nee, en op duurzaamheid. Ik kan niet weten, want dat leggen ze dus allemaal bij de consument meer. van alle duurzaamheid, of het nou kleding is of voedsel... Nou, als je daarmee bezig moet gaan houden, dan heb je daar een dagtaak aan. Toen ik ooit eens hoorde van, over kip, dat ze allemaal antibiotica kregen ingespoten. Ik heb geen kip meer gekocht. Want dat wil ik niet. Ja. Dus het wordt aangeboden. Ja. En het wordt nou, maar duur... gebracht met het doel om eventueel... Nog meer winst te maken. En dat de bedrijven winst moeten maken is logisch, anders zou er niemand kunnen leven. Ja. Maria, zou je als je in de buurt van uh, zo'n fairtrade-modewinkel uh, zou wonen, zou je er dan heen gaan? Ik zou zeker gaan kijken. En wat ik uh, ook mis in de winkels. Ik ben boven de 60. Dat ik bij de meeste winkels. is het allemaal afgestemd op jeugd. maar ze vergeten de grote groep van 60-plussers om daar iets moois en modieus voor te maken. Want je moet ze echt zoeken. Hoe zit dat daar bij Noekoe Riva, vraag ik even aan Peter en, en Guido. Doen jullie, komen er ook oudere mensen? Zeker. En, ja. en, en, komen, en kopen die dan ook wat? Of Absoluut. Gaan nee, helemaal niet. We nee. nou, horen alleen maar over spijkerbroeken. Nee. Dus dan denk ik, ja, ik nou, zie misschien naar mensen lopen daar, daar in een spijkerbroek begonnen. en een t-shirt. Oké, okay, nou we gaan even luisteren naar wat ze dan wel hebben voor wat oudere mensen. ja. Nou ja, we hebben, hebben vele merken in de winkel. En, en voor de dames ook, en richten we ons ook echt wel op een, een oudere doelgroep mede. Uh, wij zorgen altijd dat we ook tot de grootste mate inkopen, daar waar mogelijk is. En uh, wij, wij proberen onze winkel echt heel breed neer te zetten. En wij richten ons met name niet echt op de jeugd, omdat onze kleding toch iets ietsjes duurder is. Niet duurder dan andere merken, maar ietsjes duurder. En bij ons, ja, daar, daar komen ze van, van, van, van, van 20 tot, tot, tot 70. Uh -huh. Dus ik ben het ook met deze dame helemaal eens. Ja, het, nou, het is wel een nou, feit dat er, dat er weinig mode is voor oudere mensen. Dat is ook een klacht van mijn moeder. Dus, ja. dus ja. Ik, ik ken en Ria, hem. Dan Ria, is het en Dan is het de... waar. Ja. Ria, naar het wat voor winkels ga jij dan? Tutterige dingen. Het is, de doelgroep is heel anders. Welke winkel je dan ook binnen gaat, dan denk ik, nou, dan hangt het allemaal maatje 34, 36. Ik heb dan 42. En dan wordt het al lastiger, want het is het net of die maat 42 dat je dan 46 moet nemen, dat het twee maten kleiner is dan het vroeger was. Want die maten kun je ook niet van op aan. Je moet echt passen en kijken. En soms zie je al, nou, dat is niet... U is vroeger uit Italië of Frankrijk, dat viel altijd kleiner. Maar als ik ga kopen en meestal als je dan ergens in het oosten van het land bent... dan kom je tenminste nog Duitse merken tegen... En dat ik denk van, ja, daar ga ik naar binnen. Daar heb ik tenminste meeste wat okay. aan. Hoe zit het bij okay. jullie in de winkel uh, met, met de grote maten? Ja, dat is wat Peter net zei. Uh, daar koopt hij juist op in. Ook op de Bewust? grote. Bewust? Nou, nou, ja, wij proberen met eens. alle merken die we hebben zo breed mogelijk te kopen. Dus wij, wij, wij slaan nooit de grootste maat over. Dus als een merk het aanbiedt, kopen wij het zeker in. Want wij willen niemand passeren in onze winkel. Hmm. Ria, ik dank je wel voor het bellen. Oké, okay, goed. Goeiedag hè. Dank je wel. Dag. Dag. Gaan we naar. Um, even een, een mailtje tussendoor. Uh, hallo, met kleding ben ik vrij kritisch. Ga niet snel op goedkope aanbiedingen in. Goedkoop is veelal duurkoop en is vaak sneller aan vervanging toe. Veelal koop ik de duurdere kleding van minder bekende merken. Want een naam is ook maar een naam. Voor milieubewuste kleding en eerlijke handel, gecombineerd met kwaliteit, betaal ik graag wat extra. Groeten van Klaas Woltingen. Fantastisch man. Dat is, ja, dat is goed <laughs> nieuws. Hè? Maar even kijken, duurdere kleding van minder bekende merken. Dat komt ook voor. Nou, ik ja, ik denk, ik... Maar het zijn ja, toch ja. vaak de, de bekende merken die duur zijn? Nee, de... want ik mm. denk dat wij heel veel merken in de winkel hebben... die heel veel mensen niet kennen. Maar ook duurder zijn, want dat viel wel mee. Nee, nou de de ja, de... het valt, valt wel mee. Het is, het is duurder als je het vergelijkt met de grote modeketens... als een Sarah en Hennis Mout. Dan zijn we absoluut duurder. En de kwaliteit, dat, dat is toch ook wel een ding hoor. Dat is wel heel leuk dat die vrouw dat aanhaalde. Ik heb ook een boek uitgegeven samen met Floor. Dat heet What We Wear. Dat gaat over de hele kledingproductie. Vanaf... De jongen, die jongen heeft dat gevolgd vanaf Bangladesh naar Nederland door naar Ghana waar het wordt gerecycled en uh, in Ghana wordt geklaagd omdat de kleding die daar nu wordt aangeboden, de kleding die je hier in Elt in die bakken gooit, dat die kwaliteit zo achteruit gaat. Oh ja? ja dat vinden ze heel fijn. Nee. Het valt niet meer zo goed te recyclen. Oh echt. En, en waar, waar, ligt, waar zit dat in dan? Waar goedkope dat kleding die inderdaad zoals die vrouw zei als je denken was, dan uh, pasvorm eruit. Ja. Om nog maar even een schoolbordwijsheid erbij te halen. Alle waar naar zijn geld. Ja, als het zo goedkoop wordt, dan, dan, dan ja. gaat de rekker ook uit. Dus die genezen <laughs> zijn er wat mopperen over. Die kleding. zijn er wat mopperen over. Ja. <laughs> dat, dat is wel mooi. Is wel In het begin, dat zei de jongens een heel leuk verhaal. En, uh, die Pieter heet hij. In het begin hadden, was de kleding zo goed dat ze dachten dat dat allemaal van dode mensen was uit Nederland. Want waarom zouden anders zulke ja. mooie kleding. Dat moet dan wel van overleden mensen zijn. Ja. Ah, ja, ja, ja. Anders gooi je het niet weg ze, die, die levensstijl. Dat is een hele industrie, dat is echt. Uh, ah, de recycler Goed, we gaan naar de volgende beller, dat is meneer Fokkens. Ja, goede nacht, goeie morgen. Nou, de, de kleren van de duurzaamheid of de kleren van de keizer. Waarom ja. openen jullie niet even de een textielfabriek hier in Twente in de achterhoek? Zodat dan dat derde terugkomt. Ja, hebt niet een <laughs> Ja, ja, hopelijk nou, ja, lekker plat. Maar ik geloof niet in het geluid. Dat is gewoon onzin. Want de hele kledingsindustrie en dan ben ik maar een week, dat is, dat, dat, het grootste gedeelte is machinaal. De, de, de, de stoffen worden kunstmatig uh, gespoten. Eerder dan, dan bestel ik mijn kleren met mijn eigen printer. Maar niet. wat gelooft u precies niet? Ja, nou, ik geloof helemaal niks van dit verhaal. Dat is een lulverhaal. Wat kost het nou inkopen en waarvoor verkoop je het? Het is net een boutique in de jaren zestig. Ja, in de, maar de jaren vijftig, dan hadden we fijne kleding. Alles jeukte. En alles in uh, je sokken zakt af. Dus zoveel slechter is dat niet geworden. Dat is al ten eerste al een verhaal. wat je naar de. Hè, en dat het tussen goed en slecht. Dat is met alles. Je kan niet kopen in de PCO-straat. En dan zie je eruit als een konijn. En dan is het ook een rotzooi. En die keel in de PCO-straat. Als het pak moet vermaakt worden. brengt die stiekem naar de Turk. Ja. Ja. gemaakt moet maar worden. Ik dus ik vind het allemaal Larikoek. Maar vindt u het Larikoek wat, wat de gasten hier verteld hebben? Ja, ik geloof ze niet. Wat is de inkoop en <laughs> wat is de winst? Ja, een handige ja, jongens. Ze kunnen er nog een baan bij doen over het werk, ik had. wij zeggen ook niet dat wij het uitgevonden hebben. Wat wij proberen is, is, is een merk te kopen die de fabrikant eerlijk aanbiedt. Wij proberen die als retailer op een eerlijke prijs te verkopen met een normaal... Ik heb ook gezegd, wij zijn een commercieel bedrijf... waar wij gewoon wel onze marge moeten pakken... want wij moeten ook huur betalen en gas en licht en lonen. Maar wat wij wel laten zien is dat het mogelijk is... in tegenstelling tot heel veel andere bedrijven... om mode en duurzaamheid te combineren. En ja, of je het wel of niet gelooft... ik denk niet dat ik je dat nu kan, kan overtuigen, maar... Uh... Kom een keer langs, dan... Uh... Dan kan je dan kan ja, het zien. Maar, is, dat... Zoals jij het vertelt, ja. maak je geen gulden winst. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik ben, ik ben een commercieel bedrijf. Ja, wel, wij zijn een commercieel bedrijf en wij verdienen echt wel. Nou, niet veel hoor. Nee, niet veel, maar we, wel, we kunnen wel onze rekeningen betalen. We zijn gewoon een commercieel bedrijf die gewoon ja, ja. eerlijk verdient. Ja, maar het gaat niet alleen maar om winst. Dat is het grote verschil. Als we alleen maar winst zouden willen maken, dan zouden we heel hele andere kleding verkopen. Dan zouden we kleding verkopen die veel vaker over de kop gaat. waar de markt is waarin en die een veel groter publiek zouden aanspreken. En wij kiezen daar niet voor. En dat verdien je yep, yep. natuurlijk wel aan, maar je gaat niet alleen maar voor het geld. En dat is het verschil. Ik hoor jullie net over zilver. Het is zo vervuilend als de pest. Ik heb bij een bedrijf gezeten, een paar jaar, een bedrijf houdt in de nes. Zilver is vervuilend als de pest. Alles wordt erbij gebruikt, vitrio, noem maar op. En, en schijnt er toch uit. Het is niet realistisch, het is gewoon een stroom van goederen. En het een zal het ander altijd opheffen of weer opwekken of opnieuw opstarten. Dit is in jullie, jullie, het is jullie verhaal, maar ik... ik uh, het, het zilver veel, dat wij veel, verkopen veel is, is ook, zeg maar... Uh, Alpaca. Uh, sorry? <laughs> Alpaca. Alpaca? Ja, het, het licht en het gehalte, noemen ze wat. Nee, maar wat is het met zilver dat we verkopen? Nou, jullie... het zilver dat wij verkopen, uh, proberen we zeker te weten, dat lukt natuurlijk nooit, dat het op, op zo'n manier is geproduceerd dat het niet zo vervuilend is. Je nee, ze... uit die schepen gekomen die hier op het strand liggen of zo, dat zilver. Nee, nee. Het hele verhaal, jongens. Scheid ermee mee uit. Jullie doen het hartstikke goed. Dan gaan we het anders vertellen. Dit is het verhaal van okay. de kleren van de keizer. Ik haal op, want ik wil jullie niet afbreken. Ik dus zei jullie, is veel te voor. <laughs> nou, dankjewel. Het okay. eindigt positief. Dankjewel, meneer Fokkens. Goeienacht, hè. Ga ik even weer naar, uh, naar Diederik Rijpstra. Uh, want ik wil nog twee, twee keer jouw muziek horen. Uh, die cd van jou... De um, Living City. Daar gaat trouw wat mee doen. Nou ja, ik ga er wat mee doen in trouw. Oh. Ja. Nee, samen dan. Ja, oh, ja, ja. Club trouw ja. is dat, hè? Dat is niet de krant om een misverstand. Nee, club, ja, club trouw, ja. En ze hebben ook een, uh, uh, een zaal die heet De Verdieping. Dat is zeg maar onder de, onder de club. Dat is waar vroeger de drukpersen stonden. Uh, eigenlijk de kelder van ja. het gebouw. En daar ga ik uh, donderdag... Uh, Morgen dus eigenlijk mijn uh, nieuwe plaats presenteren. Ja, zoals je dat nu bij ons al doet. Ja. En, en wat ga, is er nog iets speciaals bij? Ja, het wordt geen, geen concert. Maar een, uh, het wordt een interdisciplinaire performance. Dus ik heb mijn uh, cd heb ik aan meerdere kunstenaars gegeven. En die hebben allemaal een track uitgekozen. En... Uh, wat er, waar het eigenlijk op neerkomt, is dat ik de cd integraal af ga spelen. En uh, terwijl je dat hoort, gebeuren er allemaal dingen. Dus er is, er is uh, video en theater en dans en um, performance art. En er zijn ook twee schrijvers. En dat, is, dat, dat wordt een hele spannende beleving, wordt ja. het. Heb je dat al vaker gedaan, of is het voor jou ook een grote verrassing? Ja, het is voor mij ook zeker een grote verrassing. <laughs> oh, leuk. Nou, nou, wie speelt er eigenlijk mee op de CD? De Andy Milne. Living City. Die speelt piano, Andy Milne. Uh, Keeske Matsuno op gitaar. En zijn dat mensen uit New York? Of, uh... ja. ja. En dan nog Greg Ritchie en Zack Lober. Dat is zeg maar de, de, het, het quintet. Okay. Dus Bas, Trumps, piano, gitaar. En dan doen er ook nog een aantal gasten mee. Ik heb een operazangeres, Karin Strobos, die uh, heeft dat ingezongen. En Erik en... Vloeiman speelt ook mee, volgens mij, toch? Nee, dat was dat... op mijn vorige oh, sorry. sorry. Ja. Goed, je dat ene, vind je dat goed om dat ene liedje te laten horen? Mr. Softie. Ja, ja. Vind je dat, ja, dat goed? vind ik zeker goed. Ja. Vind ik, nou, ik, vond ik, zo, ik zat te luisteren en ik dacht, daar, daar word ik heel vrolijk van. Ja. Mr. Softly. Mr. Softie. Die had ik ja. net ja. niet aan de lijn. Mr. Softie <laughs> nee, is uh... een... Een, uh, is een ijskar in oh. New York. En die heeft zo'n heel herkenbaar melodietje. En al die kindjes, die rennen daarop af. Oh, ja, ja, ja. En er binnenin zitten twee mannen die heel zagrijnig kijken. En het ijs is vies en slecht. En, en er zit heel veel high fructose corn syrup in. Oh, ja. En uh, nou, daar heb ik dus een liedje mee gemaakt. Zo liefelijk, en, en dan wordt het allemaal wat minder vriendelijk, maar dat geldt ook voor die man in die ijskoker. Dus <laughs> ja, dat... ja, ja dat, zijn, dat is een hele grote keten, Mr. Softie. En, uh, en uh, ja, ik heb, ik heb wel zo'n een verhaal gehoord van: je hebt een ijskar ook in New York die heet Van Leuven of Van Leeuwen, geloof ik. En dat die, die is gewoon wat chieker en wat mooier, en die heeft, die heeft dan ook. Uh, uh, organic ice, geloof ik. Weet ik oh, wow. niet eens helemaal zeker, maar. Klinkt goed. Ja. ja en een vriend van mij, die, die, die, die ging altijd ijsjes daar kopen in de Upper West Side. En op een gegeven moment waren ze weg. En uh, dus toen kwam die vriend van mij, die kwam helemaal in het zuiden van Manhattan. En kwam hij die car weer tegen. En toen zei ze: Joh, waarom zijn jullie dan weg uit onze buurt? En uh, we missen jullie zo. En toen zeiden ze: Yeah, man, we've got some serious threats. Threatening calls from Mr. Softie. <laughs> Blijf niet zo Softie te zijn. Dus. Ja. Oh, maar de, deze oh, ja, dat is serieus natuurlijk. Maar we hoorden hier geen uh, trompet, maar je was hier aan het zingen, hè? Ja. Ja. ja. Mooi, jij kan alles zijn, die jongen. Goed, we gaan uh, naar Ellen aan de telefoon. Goedenacht allemaal samen. Goedenacht. Uh, ik kom met, met andere ideeën, maar wat mij door mijn. En dat vond ik dat zelf wel grappig. is Wat het meest uh, gebruikt en hergebruikt wordt, is eigenlijk muziek. Muziek? Als ja. duurzaam product. <laughs> zo duurzaam als de pest. <laughs> maar de, de, dat vond ik wel een grappig idee. Ja. Want inderdaad, het was er al, het is er al, zal er altijd zijn. En um, wat kleding en zo betreft... Ik uh, vind de verademing, die meneer voor mij mopperde, erg maar aan de ene kant heeft het gelijk, maar aan de andere kant wordt het tijd dat er weer gewone stoffen worden gebruikt. Niet allemaal dat uit petroleum getrokken, goedkope rotzooi. De, het is kwantiteit geworden en geen kwaliteit meer. En, en waar koop jij je kleren? Ja, heel vaak in kringloopzaken of op markten of uh, soms nieuw. Maar dan koop ik gewoon wat duurs, wat uh, liefst katoen. En dat vind het zo lekker, of linnen, of weet ik veel wat. En uh, als ik dan de grijze massen zie, lopen allemaal spijkerbroeken. En men denkt dat men een heel apart gekleed is. Ja, de, denk... kleine, hele, de, de, de mode is ook zo, dat, dat het stom is. Het wordt een jaar of twee ervoor wordt het ontworpen, bedacht en uh, gemaakt. We kopen oude kleding. Het is vaak uh, door vele handen gegaan. Het wordt in winkels meerdere malen aangepast door zwevende oksels. Dus wat is nieuw en wat is mode? Je laat het je aanpraten. En je koopt echt massa's goedkope troep. Het zit voor geen meter. Het zit te krap. De, de, de, zit er zitten geen koepnaden meer in. Ja, maar te krap, dat hangt er vanaf welke maat je koopt, lijkt me. Nee, maar hele korte colbertjes die nergens zo op lijken. Die zitten boven de taillijn zit er een knoop. En een borst onder de borst doortrekt het, in de, bij de oksels trekt het. Kijk eens dus aan de vormgeving, die is totaal weg. Die is helemaal gericht veel op de Oosterse landen, waar kleine mensen zijn. De gemiddelde Nederlander is groot. En die urmt zich overal in. Ik ga even en... naar de hier, hier in tafel. Herkennen jullie dat? Ja. Oh, sorry. <laughs> nee, niet echt. Nee, er, er zijn wel trends. En, en die trends zie je terug op straat. En als dat kort is, is dat kort. En als dat lang is, is dat lang. Maar. De keuze heb je wel in heel veel winkels. En Nederland is ook wel wat, wat, wat uh, rijk en aardig wat, wat eigen merken. Waar we ons toch wel echt richten op de Nederlandse man, zo niet Nederlandse vrouw. Dus het, het zal ja, ongetwijfeld is het, is het terug te vinden in het modebeeld. En, en daarin ja. heeft deze vrouw wel gelijk. Is dat mode en duurzaamheid sowieso moeten combineren. Want mode is snelheid en vernieuwen en trends. Ja. En duurzaamheid uh, is juist het, het, het lange gebruiken. Dus, maar ik, ik vind dat we in Nederland een mode hoop modemerken aangepraat. rijk zijn. Ja, maar mode wordt je aangepraat. Wat is mode? Mode is wat de ontwerper bedenkt. Ja, en ook wat je zelf mooi vindt. Ik bedoel, dan nog heb je zelf de keuze. Nou, nou, wat je zelf mooi vindt... als duizenden mensen met dezelfde kleding lopen... vind ik het niet meer dat je het mooi vindt. Dan is het, alles is een hype geworden. Het is geen kwaliteit meer, maar kwantiteit. De hoeveelheid doet ertoe. toe. We zeiden de laatste een tijd geleden... rood jurkje, rood jurkje, blauw jurkje, blauw jurkje... rood jurkje, rood jurkje, blauw jurkje, De massa loopt toch met hetzelfde spul aan? Ik, ja. Ja. ja, veel wel. Ja. Dus wat is dan is, is dat dan echt je keuze? Nee, dat is niet echt je keuze. Oh, vriendin heeft blauwe, leuk jurkjes, mode. Oh, wil ik ook hebben, ook een blauw jurkje. Maar dat doe jij niet ah, aan mee, Ellen. Nee, want als je... Als je een, een eigen smaak hebt of een eigen stijl... dan maak je de onderscheid en dan zorg je dat het past bij jouw lichaam. Je ziet veel te vette vrouwen met drie dubbele vetrollen... in een veel te krap jasje <laughs> lopen. Het is mode. Nou, dat, dat is toch dom? Ja, dat, dat klinkt niet heel aantrekkelijk. De mode is ook een en... beetje vreemd natuurlijk. Ja. Is ja, heel... Waarom is die vreemd? Guido? Het is een heel gek fenomeen dat je iets aantrekt... wat je heel erg mooi vindt en waar je heel erg blij mee bent. En drie jaar later vind je het heel erg stom. Dat is heel gek. Het is gewoon nog steeds ja. hetzelfde product. Dat, ik denk, he, hè? dat heb ik met mijn keuken, dat is dan iets langer geleden. Die heb ik ja. gekocht. En ik begrijp <laughs> absoluut niet meer waarom. Nou, dat is net zoiets. Maar dat kan ook zijn dat ja. je gewoon zin hebt in wat nieuws. Of... Ja, we worden ook wel heel erg beïnvloed hè, door alles wat we zien. Ja. De bladen, de televisie, de sterren, de kleuren. Ga maar eens aan de, aan, de, aan, de, aan, de, aan de bij de duurste kledingstijl zie je dat zelfs Ga maar eens in de straat kijken. Blond is molenverver, blond bruin is molenverver, bruin. En het is gewoon een eenhaapse worst aan het worden. Mensen zijn totaal zichzelf niet meer. Nou, er zijn ook nog wel mensen die zich onderscheiden. En er zijn natuurlijk allerlei verschillende stijlen. Maar, ja, okay. maar dan ben, je, dan ben je of een nerd of je bent een weet ik veel wat. Je gewoon je <lacht> de trend. Ja. Ik ja. heb ja. een hele nieuwsgierige vraag nog aan de heren. Werken zij veel met, met uh, natuurlijke stoffen? Katoenen en dat soort dingen nog? Zoveel mogelijk. Maar, maar katoen is wel heel schadelijk, hè? Voor, de productie van katoen is, dat kost ontzettend veel water. Die andere producten worden ook gemaakt. En alles wat gemaakt wordt, is een Dacht je van die smeren verfwater, van die kunststoffen? Ook erg, hè? Is ook erg. Maar eh, Ellen, dankjewel voor het bellen. Hé, hey, succes joh. nacht, hè? Dankjewel. Ah, doeg. doeg. Ja, het zit Goed er bijna alternatief. op. Doeg, doeg. Doeg. Ja, want we moeten bijna nog één uh, nog live stuk. hebben. Ja. Ik, wil, ik wil even één ja. ding vragen. Uh, spijkerbroek, hè? Want jij, jij hebt nu een spijkerbroek aan... Uh, uh, en die, daar zit een, een stukje in. Is dat, is ja. dat, was dat nieuw of heb je dat later gedaan? Deze heb ik laten maken. Is een, een favoriete spijkerbroek... die ik al, ik denk, vijf jaar heb. En die draag ik en die laat ik... Daar waar Alle het no wat nodig worden, is dat ik hem maak. Het je, overal... ja, sommige, sommige spijkerbroeken hebben het nou, misschien niet dat, Maar die hebben al heel veel gaten als je ze koopt. of Best wel veel ja. tegenwoordig. Of van die uh, slijtplekken. Maar uh, hoe, zijn die heel erg aan mode onderhevig? Of, uh, of kun je broeken van... Uh, ja, van, uh, van... Jeans? Dat, nou, momenteel hebben we al heel lang een trend. Dat is skinny. Voor zowel man als vrouw. Ja. En dat is ook niet goed voor de, voor, de, voor, de, voor de verkoop in het algemeen. Omdat het te lang één trend is. Maar het is wel duurzaam. We, ja. we kunnen onze skinny die we vier jaar geleden gekocht hebben nog steeds dragen. Maar ik, ik draag eigenlijk alle spijkerboeken die ik ooit gekocht heb nog steeds. Maar ben ik dan een beetje dom bezig? Of? Nee. Nee, ja. <laughs> nee af, absoluut niet. <laughs> Dankjewel. Peter is veel vriendelijker eigenlijk. Um, ja. we, we gaan nog even Diederik laten uh, spelen. Ja. Op de trompet. We vertel hier nog even wat je gaat doen. Ik ga, ik ga iets vrolijks spelen. Oké, okay. oh, kan jij ja. naar mij kijken? Dan, dan geef ik op een gegeven moment een teken, want dan moet ik nog een paar dingen zeggen en dan, ja. dan moet je me Ja, houden hou op. Ja. Ja. Ja. Zomaar iets vrolijks. Is het een improvisatie of uh, bestaat ja, dit al? Ja, ja, ja, ja. Een vrolijke improvisatie aan het dan eind is van hebt Net deze... geïmproviseerd. Het gaat in... hem. Ja, snapt er ook niks. <lacht> Ga je nou terug, Kat? <lacht> ja. Ja. <lacht> Zeker. Ja? Ja, ik ben ik ja. op, ik vergeet ja. nooit wat. Ik ben een win Je mag het nog even doen. Als je, heb je nog wat of niet? Ja. <laughs> leuk. We gaan nog één keer keihard kloppen voor Diederik Diederik Rijpstra. Die uh, wanneer was dat nou precies in club trouw? Morgen of overmorgen. 23 donderdag 23 mei. Ja, dat is dus. Ja, je zou kunnen zeggen morgen, maar je zou ook nog overmorgen ja, kunnen zeggen. Ja, je mag het allebei zeggen. Ja, dan is het. Uh, hoe laat begint dat? Het uh, om 8 uur gaan de deuren open en om half negen moet je binnen zijn. Goed. En dan uh, wordt die, uh, ja, op een hele bijzondere manier... die, die nieuwe cd, de Living City, uh, gepresenteerd met allemaal kunstenaars. en nou, daar ja. zijn, Allemaal hebben we het erover gehad. Dank je wel voor je komst. Morgen ook nog te horen bij de EO, hè? Bij de EO op... Uh, ja. de, dit is de dag. Dit is in het. Dit is de dag. Ja, dan ga ik nu even vertellen wat er morgen komt. En dan ga ik naar jullie daarna bedanken... als ik tenminste het goede papiertje kan vinden. Oh ja, dan praat Helco Span met acteur Reinoud Bussemaker. Hij speelt in Moby Dick, het concert... de voorstelling van de Veenfabriek en Schauspielhaus Bogum. Het gaat over het obsessieve verlangen... waar mensen uiteindelijk aan ten gronde gaan. Het is een gemengde cast van Nederlandse en Duitse acteurs... en vijf muzikanten van de band Track. Goed. Nou, dan nu nog één keer noem ik jullie winkel Nuku Hiva. En dat is de winnaar van de driehoeders hard hoofdprijs. En jullie wisten nog niet dat jullie vandaag in de uitzending zouden komen... maar wij uh, wisten het al wel. Jullie hebben gewonnen en uh, hartstikke leuk dat jullie hier waren. nogmaals gefeliciteerd met die, uh, met die prijs... En heel veel succes in de toekomst met uh, die winkels. En uh, okay. eventueel nog franchise winkels of andere winkels. Koppen, Dat, we ja, gaan dus. het allemaal in de gaten houden. Zometeen hier nog steeds wakker van WNL met Diederik van Sesse en Anne de Jong. En uh, nou morgen dus Heilco Span en ik ben er volgende week weer. Het was een mooie nacht, dank jullie allemaal. Ja, en uh, de luisteraar ook natuurlijk. En veel plezier bij WNL. Tot later.